Luistert u mee hoe het bij ons vaak gaat? We zijn onschuldig, we doen niemand kwaad. Maar zijn we binnen en lekker op de reed. Gaat alles op tilt, voel ik weer dat ik leef. Hip, hip, van de koeien naar de kip, kip. Van de schommel naar de wip, wip. wip. Lekker zwemmen zonder slip, Geef ik in de groep de leuke bergen op de zoen? Krijg ik commentaar, dat mag je niet doen. Of heerlijk naar de zadel met de gleren nog aan? Niemand meer heet, het plezier is gedaan. Rijden ook echt puur voor de grap. Zit er weer een oma op de motorkap. Dus neem me niet kwalijk, daar zeker die het niet snappen. Maar toen voel ik me echt een appelplap. Hip, hip, van de goeie naar de kip. Boom.